You need the actual, you like? het van op in de rechtsbank zijn maar vandaag een hoogte van zevenentwintig meter. meer dan negentig van de nieuwere slachtoffers van de rietkramp vertellen kwamen de, de week hun verhaal. ria is een van hen. zij verloor zeven jaar geleden haar vader en stiefmoeder. ik weet dat ze gestorven zijn. ik weet dat ik niet meer van ze terug zal krijgen. maar ik kan alleen een punt achter mijn afscheid zetten als ik weet dat degenen die verantwoordelijk zijn voor hun dood ook worden aangewezen als de daders. Er staan vier mensen terecht voor het neerhalen van het vliegtuig. Drie Russen en een Oekraïner. Waarschijnlijk horen we pas eind volgend jaar of en welke straf zij krijgen. Over een tijdje hangt er nergens meer een oranje bord van de Co-op op de gevel. De supermarktketens Plus en Co-op gaan samen verder. En alle 550 winkels gaan Plus heten. Begin volgend jaar zou de boel rond moeten zijn. Taliban-strijders zeggen dat ze nu echt heel Afghanistan in handen hebben. Het enige gebied dat ze nog niet hadden veroverd... De Panschiervallei hebben ze nu ook in handen. En dat is nog nooit eerder gebeurd. Waarschijnlijk maken de taliban binnenkort hun regering bekend. En we weten natuurlijk allemaal dat er papegaaien zijn die mensen kunnen napraten. Een Nederlandse wetenschapper heeft nog een vogelsoort ontdekt die dat kan: de muskus-eend. In Australië is er een opname gemaakt van een eend die zichzelf heeft aangeleerd om You Bloody Fool te zeggen. Het is en naast praten kan het beest ook andere geluiden nabootsen, zoals een dichtslaande deur. Het weer zonnig, maar de zon kan vanmiddag ook af en toe achter een wolk verdwijnen. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen ook weer zon en dan maximaal 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In Noord-Holland op de A7. Bij de afsluitdijk richting Friesland heb je nu zo'n 20 minuten vertraging. Er staat nu 3 kilometer bij Brees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 En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee, Zandvoort, een zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu Rainbow Radio Zandvoort. Rainbow Radio Zandvoort.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 nou, dat vind ik ook een handvol positief geworden. Gek zeker weten, de, zeker ja, weten. En dan na ja, 36 ja. jaar ook gewoon voor het eerst Nederlander op het eigen circuit. Ja. Uh, hier uh, kampioen in yeah. de Formule 1. Dus, uh, ja, dat is volgens mij nog nooit een Nederlander. Of is het, nee, nee, het is uh, nee, nee, nee, nee, nee, inderdaad. In is eerder wel kampioen geweest. En dat, maar dat was een andere categorieën. Ga het gaat hier oh, natuurlijk okay. echt ja, over ja. de Formule 1. Ja, ja. Maar daar gaan we het dus verder niet over hebben. We gaan het natuurlijk hebben over uh, Rainbow Radio Zandvoort. En uh, het thema van vandaag is After the Pride. Maar we beginnen eerst even met lekkere muziek.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 We gon' have a good day, in a good way Break up and get a good bait Just did a show with Lupe If you want me, you got two pay. Take a walk with Chanel on my feet Hit the birds when they fly to sweet, sweet I don't kick it with them, they cheat I'm always leaving out on fleek And I don't ever hate, I'ma leave you just where you started They wanna to race and see you seein' who got the farthest Out of L.A. on the hills, this group the largest Had a good day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 and so Ja, en dat under pressure, dat slaat uh, natuurlijk ook gewoon op het gevecht waar Sandro Kortekaas mee bezig is. Um, als uh, uh, zeg maar, uh, ja, wat, wat, wat ben je precies eigenlijk, uh, Sandro? Dat ga ik je zo direct vragen van LGBT Asylum um, Support. Uh, aan de telefoon, als het goed is. Ja.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 Met een hoop AZC-vluchtelingen-statushouders uh, uh, hebt meegelopen tijdens de Pride Walk, die natuurlijk een gigantisch succes was tijdens de afgelopen Pride Amsterdam. Ja, wij uh, vormden 1%. <lacht> 1 van de totale ja, Pride dus Walk. Eigenlijk, eigenlijk heel erg, uh, <lacht> ja, want, want uh, nou ja, vorig jaar hebben we dus een aantal rapporten gemaakt.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 think twice about what could be does anybody wonder when the legends are young if there's anything that we could have done to stop a strong one from taking the heat you know what it's like to keep it all in my head until my worries like a knife in my chest split me open while I'm lying in bed Nothing to prove the pain of it, the rage of what it takes to judge. stay strong they get what they want and then they move along they never think twice about what Het prachtig nummer van Jay Joy Oladokan. Ola ik ik, eigenlijk moet, moet, had ik het van tevoren natuurlijk even zelf moeten beluisteren. Ja, je had het even moeten ja, oefenen ja. Ja. Precies. En ik nam net een slok koffie. En Nou ja, enzovoort. In ieder geval taking the heat. En dat slaat prachtig op zeg maar, de strijd die uh, de uh, LGBT-community uh, moet voeren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 Om daar toch eventjes ook een beetje een positief uh, stukje tegenover te zetten... gaan we eerst luisteren naar Things Can Getting Better... van uh, de theme song van Queer Eye. Maar daarna gaan we inderdaad luisteren naar Kevin Reinders... met een ander nummer dan Kadim heeft uh, gebracht. En dat slaat dan eigenlijk op datgene wat daarna komt. Eerst All Things met Things Can Getting Better. Op mij op. En wacht me heel beleefd of wie mij wat vraag mag. Hij had zo'n disney Prins soort kop. Met van dat mooie, mij maar kan, jij kan jij de... je ouders voorstellen, haar In het toilet wilde aftrekken. Dat is waar. Ja. Hand in hand in alle ja. metro's. Ja. dat is de etel, zo is waar. ja, maar is voor oh, de Beatles. Nou het het, het is, in uh, is romantiek voor de Beatles. is de Beatles. is voor de is voor Het is Het is Het is voor de Het is voor de Beatles. Het is voor de Beatles. Het is voor de is voor de Dat Het is voor de Beatles. is voor is voor de is voor Het is is is hij kwam voorbij en hij zei dat hij het was. Hij wilde huisje boven je beestje, maar dan daar wel in de klas. Oh, ja, ja, ja. Met ja. je zeventien de ja. De straat. Ja. ja, ik vind dat hij het ik goed is. Hij doet Ik niet, als het deze ja, ja. keer fout gaat. <laughs> Student tot alle foto's, hand in hand in alle metro's. Hem en haar van de etel, zo romantiek is voor de hetero's.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 Horen we jullie straks graag weer naar het nieuws van 1 uur. Tot straks. Zeven dagen maandag achter elkaar aan. Elf maanden herfst en elke dag volle maan. Als je eenmaal onwaak bent, kom je nooit meer in slaap. En als je eenmaal geraakt bent, dan ben je geraakt.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 Gedachte. Ik weet niet meer wie ik was voor het allemaal begon. Ik weet ook niet wat ik nu ben. De halve jongen, dagen in de zon, eindeloze nachten. Het komt er weer. <middels>